Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat je kanker overleeft is groter geworden. Ruim twee derde van de patiënten met de diagnose overleeft de eerste vijf jaar. Dat zegt het kankercentrum. Zij houden die cijfers bij. De organisatie ziet dat de overlevingskansen onder meer zijn toegenomen door nieuwe behandelingen. Bijvoorbeeld bij longkanker. Voor die vorm van kanker zijn er vooral sinds 2017 nieuwe medicijnen. Drugscriminelen hebben jarenlang woningen kunnen kopen door te sjoemelen met hypotheken. Als je die aanvraagt heb je allemaal documenten nodig. Je bank wil een werkgeversverklaring zien of een vast contract en ook loonstrookjes... Nou, die hebben criminelen allemaal niet, zegt deze journalist van het Financieel Dagblad. De bende had daar een oplossing voor. Ze hadden zelf meerdere hypotheekadviseurs die alles vervalsten. Dus die hypotheekadviseur die ging een hypotheek aanvragen. Gebaseerd op valse loonstroken, werkgeversverklaringen. Er werd zelfs loon gestort op de bankrekeningen van de aanvragers. Terwijl ze helemaal niet in dienst waren, bijvoorbeeld. Allemaal om te doen alsof ze een keurig inkomen hadden. Uh, en in de praktijk bleek dat helemaal niet het geval. De bende heeft tussen 2018 en vorig jaar alleen al in Amsterdam... waarschijnlijk honderden huizen kunnen kopen. De recherche denkt dat het ook gebeurt op andere plekken in ons land. Door een gesprongen waterleiding in een appartementencomplex in Zoetermeer... zijn dit weekend meerdere appartementen beschadigd geraakt. Urenlang spode er loeihet water uit de leiding... voordat het lukte om de hoofdkraan dicht te draaien. Ik was zo in paniek hier. Het was alleen maar... Puinhoop en water, en heet water alleen. Dus we hebben onze voeten ook nog verbrand. We zijn met teiltjes en met emmertjes in de weer geweest om het een beetje te kunnen beperken. Maar je hoorde echt wel het stroom, het stroomde bij ons echt de meterkast in. Bewoners kunnen waarschijnlijk wekenlang niet thuis slapen omdat water bij elektriciteit hartstikke gevaarlijk is. En vooral in grote steden zijn er lange wachtrijen voor drugstesten. Dat staat in het ad het is zo druk op de testlocaties dat het lastig wordt om alle ingeleverde drugs te testen. Dat komt door het festivalseizoen, zegt de landelijke coördinator die het drugsgebruik in Nederland in de gaten houdt. In totaal lieten 20.000 mensen hun pilletje testen afgelopen jaar. En het weer nog: vanavond kans op wat regen en onweer, maar tot die tijd is het droog en flink zonnig. Het wordt max 22 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, het regent nog steeds. Ik kom het ook nog hier naartoe. Ja, het is gewoon <coughs> eigenlijk hier in Nederland. Ja, ja maar ja, dat is, uh, dat is wat het is geloof ik. En dat hebben ja. alle ja. Uh, mensen die iets organiseren in Zandvoort hebben daar last van. Hè. Ja, bijvoorbeeld ook uh, de, de Wereldse Smaken gistermiddag. Ja. En uh, ja. jullie nu vandaag. Hopelijk wordt het nog terug. Staat er nog wat op het programma vanmiddag? Uh, nou, vanmiddag zou uh, ja, ik heb een bepaald dat ik uh, multicultureel culinaire... Want ik wil kijken of dat doorgaat, want het schijnt na half elf het droog te worden, zeggen ja. ze. Ja, ja, ja. ja. En om 12 uur heb ik dan multicultureel culinaire van de mensen die uh, niet uit Nederland komen, die komen dan een laten zien. Uit hun eigen land. Ja. En dan morgen, morgen is het schelter geweest. En morgen schijnt het best wel zonnig te worden. Morgen schijnt de zon. Ja.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 Haha, <laughs> je mag wel komen duwen. Nee, ja, maar dit morgen is het van uh, de om 1 uur begint hij. Ja. En dat is dan van 5 tot uh, 12 jaar. In twee klassen, meisjes en jongens. Van 5 tot 8 en van 9 tot 12. En, en hoe loopt om dat? Om het wel een beetje heerlijk te houden. Ja, ja, ja. Zijn En dan, uh, ja, dan hoop ik maar dat mooi weer. Ja, dat, en komt, dan... dat komt zeker goed. Zijn het trapschelters of duwskelters? <laughs> ja, ja. Het zijn uh, trap En, en hoe, hoe, hoe zit het parcours in elkaar? Het gaat over de tekaatpassoen, een uh, stukje de Kosterstraat, Potgieterstraat. En dat wordt helemaal begeleid. Er uh, wordt een heel parcours aangelegd. En dan heb ik twee springkussen ons erbij voor de kinderen om uh, zich te vermaken. Oh, dus het wordt, uh, het wordt toch weer een, uh, een, een feestdag? Ja, ja, ja, ja. Hoe is het eigenlijk met de, met de voorbereiding tot zo'n uh, zo feestdag nou ja. een rommelmarkt? Ja, je begint uh, een half jaar begin je al voor uh, de vergunning aan te vragen. En uh, het duurt een beetje lang bij de gemeente tegenwoordig. Oh ja? <laughs> ja. En, uh, ja, alles moet voorbereid worden. Je gaat misschien of bestellen. Uh, Hey, drankjes bestellen voor de kinderen, chips kopen en noem alles voorop. Om met... de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Ja, ja. Dat de ja. zelf is geen. Uh, is niet zo'n organisatie. Ja, je moet hekken hebben en worden verboden te parkeren. Ja, maar die, die moet je ook van tevoren regelen, toch? Die word ik wel van tevoren regelen, ja. En dat, dat loopt allemaal wel, toch, via landen? Ja, dit, dit, de, dit is de 24e dat we doen.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 Ze koken thuis en ze maken gewoon postjes voor de kleine postjes om te laten proeven wat zij normaal in hun land eten, zeg maar. En, en, en waar komt het ongeveer vandaan? Ik heb uh, Zuid-Afrika, Syrië, Afghanistan, Duitsland, Hongarije. Ja, dan uh, word, dat wordt er wel wat smikkelen? Ja, ja, ja dat, dat hoop ik wel voor je mee. <laughs>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 Nou, dus uh, die, kunnen ze, die kunnen ze nog inschrijven. Kinderen, kinderen uit Zandvoort, ook Centrum uh, Zuid en alle, alle ja. kanten oh, ja, kunnen zich ja, gewoon ja, nog ja. inschrijven bij, uh, bij jou. En dat is, mag ja. je telefoonnummer noemen? Ja hoor. Een telefoonnummer is ja. 06 212 -16 265 En dan kan je nog inschrijven voor de Skelterrace. Ja, tot twaalf jaar. Tot en met twaalf jaar. Tot en met twaalf jaar. Nou, er zijn, ja. kind, er zijn kinderen zat in uh, Zandvoort. Thomas komt duwen, zie ik net. Ja. <laughs>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 We live are diamonds taking shape We are diamonds taking shape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 Dus, uh, nou dat heb ik nu even op de radio. <laughs> ja. Dank je wel en uh, fijne vakantie eerst hè? Ja. Nou. En jullie geniet van de zon. <laughs> Dank je. <laughs> Rising from the crowd, rising off to a cure. with all the strength I find, there's nothing I can't do. Wees is wel wat rustiger, Thomas. Ja. Hoe heet hij? Uh, dit is uh, Teddy Swims, de door. Oh, nou, uh, <laughs> ik ben altijd benieuwd naar jouw uh, keuze en de achtergrond daarvan. Uh, we gaan door met Carina, want die uh, praat nu met Veit Landman. En dat is de uh, Zandvoortse moeder die mee mag doen met Miss Universe. Carina. Goedemorgen, Veit Landman. En hey jullie, goedemorgen. Wat fijn dat je tijd hebt, want uh, je bent... Uh...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 Dat, uh, Gelukkig wel eigenlijk, ja. ja. dat is wel echt super goed dat het veranderd is. En, uh, ja, daar ben ik je ook heb... heel erg blij mee. Je hebt zelf een zoontje en uh, ja, cool. die, uh, je kan dat dus toch goed combineren. Want je hebt keihard moeten werken hiervoor. Ja, ik heb keihard moeten werken. En natuurlijk is het af en toe uh, uitdagend geweest. Maar ik ben gewoon heel erg dankbaar dat ik de juiste support om me heen heb. Uh, dus zowel mijn partner, maar ook mijn familie, vrienden. Die hebben altijd gezegd, dit is jouw allergrootste droom.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 Alleen dat we maandag golf. Maandag, ja. Ja, oké. Okay. <laughs>